ANB verkeersinformatie van de naar Schiphol ligt het treinverkeer stil. Dat komt door een brandmelding. De vertraging kan volgens ProRail oplopen tot een uur.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 Een extra lange langs de lijn vanavond. We zijn er tot 11 uur met live voetbal. Twee kwartfinales, twee returns van kwartfinales... in de Europa League met Nederlandse clubs. Het kan een zeer bijzondere Cup avond worden voor Portugal. Want de kans is zeer reëel... dat drie Portugese clubs zich gaan plaatsen bij de laatste vier. FC Porto is er al. Dat speelde vanavond wat vroeger omdat het in Rusland moest spelen. Uit bij Sportak Moskou. En Eigenlijk wisten ook die portugezen vorige week... al dat ze door zouden gaan naar de laatste vier. Want toen werd het 5-1 in Porto... Vanavond werd het 5-2 opnieuw voor Porto in Moskou. Dat is dus één Portugese club. De tweede zou kunnen zijn Sporting Braga... dat zometeen thuis gaat spelen tegen Dynamo Kiev... en dat met een goed resultaat vorige week terugkwam uit Kiev... want het werd daar 1-1. Dan weten we allemaal dat PSV vorige week al met 4-1 verloor bij Benfica. En dan zijn de drie Portugese clubs bij elkaar. En dan zal die vierde zeer waarschijnlijk een Spaanse club gaan worden. Want Villarreal gaat zo aftrappen in Enschede tegen FC Twente. Waar het vorige week dus al 5-1 werd voor Villarreal. En dat is ook waar we gaan beginnen. In de Groelsveste FC Twente tegen Villarreal. Ronald van der Geer. Maar FC Twente toch gaat uh, proberen om de tegenstander te worden van FC Porto. Waarom zou je het niet proberen? Nee heb je, ja kun je krijgen. We beginnen zo aan deze wedstrijd. In dus een uitverkochte goalsvesten. Maar of al deze mensen inderdaad vaste supporters zijn van de club, dat is nog maar de vraag. Veel mensen dus op uitnodiging van mensen die denken: Ja, ik zit er elke week en het gaat nergens om. Zitten nu op die plekjes dus. Maar kijken wel hun ogen uit. De atmosfeer is in elk geval goed. het You Never Walk Alone heeft geklonken. En FC Twente stelt zich op. Sander Bosker gaat naar zijn goal. Gekleed in het lichtblauw vanavond. En verder opvallend: een om de arm van Wout Brama. Een van de drie middenvelders dus bij FC Twente. Waar waarschijnlijk Leugers en Jansen de anderen zijn. Jansen is uh, zeker. Leugers is uh, nog maar de vraag. Want het kan ook zijn dat Bart Buizen daar speelt. Maar zoals Twente zich nu opstelt... lijkt het erop dat Bart Buizen gewoon als linksachter speelt. En Tilo Leugers, die 20-jarige Duitser... die we nog kennen uit het begin van de competitie... dat die Tilo Leugers zich uh, in elk geval uh, aan de linkerkant van het middenveld gaat opstellen. Tegen Villarreal dus dat uh, wat dat betreft in een uh, heerlijke leunstoel aan deze wedstrijd kan beginnen. En het initiatief zal laten aan de Tuckers. De bal rolt inmiddels... In in de goalsvesten. Balbezit is daarvoor. Borga namens Villarreal. inleveren bij Leugers. Maar dan heeft Borga die bal weer te pakken op het middenveld rond de middellijn. Verplaatst naar Mubarak. Die staat in de middencirkel. En de linksachter Catala is inmiddels mee voorin. Catala gaat de eerste voorzet van de wedstrijd verzorgen... ...in de richting van Marco Ruben en Rossi. De twee spitsen van Villarreal. Maar uiteindelijk kan er verdedigd worden door Onyewu. En gaat de bal over de zijlijn. En gaat Catala in de buurt van het Twenten-Straschopgebied aan de linkerkant in. Go Doet dat kort. Richting uh, Rossi is dat. Dan uh, loopt Rossi zich vast op Jansen en kan Twente heel eventjes het uh, balbezit uh, hebben. Want uh, Tiendalli's lange bal richting Mark Janko staat rond de middellijn. Wordt onmiddellijk weer ingeleverd aan de gele brigade. De Submarino Amarillo, de gele onderzeeër. Die gele onderzeeër, die dus nog maar eens gezegd een week geleden met 5-1 te sterk was voor deze tukkers. En misschien schuilt de hoop wel in uh, de bal die Janko in de extra tijd er nog inschoot. Waardoor het 5-1. 5-1 werd en een marge 4 werd. Goed, lange bal op Ruiz gegeven. Ruiz buitenspel. En de doelman Diego Lopez van Villarreal gaat de vrije trap nemen. De kop is eraf. De eerste twee minuten bijna voorbij. 0-0 stand in Enschede. En zo gaat Twente op jacht naar een 4-0 overwinning op Villarreal. De missie voor PSV is slechts met 3-0 winnen van Benfica. Bastigelen. Een eitje kortom in het Philipsstadion vanavond. 0-0 stand na ruim een minuut voetbal. Het eerste dreigende moment was er al voor... Benfica Nadat Tamata de linksbek uitgeleed, Omdat de herstellen een overtreding maakte. En toen meldde de luchtmacht van Benfica zich maar eens in het strafsoepgebied van Isaacson. Uiteindelijk wist de vrije trappennemer geen van mensen van de luchtmacht te bereiken. Zo liep dat voor PSV met een scissor af. Maar daar waar je nou juist in die eerste minuten naar voren wil. Moest PSV dus meteen in de eerste seconden naar achteren. Nu wel de bal aan de voeten van Hutchinson op de helft van de tegenstander. Die zich dan voor de gelegenheid maar massaal laat zakken. En de twee spitsen nog wel op zeg maar, de rand. Van de middenlijn laat lopen. Nu PSV, goede paas. Buitens op Djoujak. Uh, maar die wil wel de bal binnenhouden aan de linkerkant. Maar ziet uiteindelijk dat hij net niet snel genoeg is om deze paas vanaf het middenveld van uh, Buitens. Dus goed te kunnen scheppen voor het doel. Waar wel Lens stond te wachten. Ook niet de allersterkste in de lucht. Die kan, wat dat betreft, vergeten om een kopduel te winnen vanavond. Tussen twee sterke centrale verdedigers in. Louis Jouw. dat is een Braziliaans international bij de Confederations Cup. Het jaar voor het wereldkampioenschap speelde hij aan de zijde van Lucio alles. En daarnaast staat ook nog Jardel. Het zijn grote, sterke kerels. PSV ziet hoe deze heren met hulp nu ook van de keeper Roberto elkaar de bal toespelen. En dan wordt Saviola gezocht die met een handig overstapje wel de bal laat gaan. Ook langs zijn tegenstander. Maar daar stond Cardoso niet. Daar staat wel voor PSV Marcelo. En via Rodriguez te vervangen dus in het centrum van Bauma gaat de bal dan zelfs terug naar Isaacson. Isaacson lijkt er wat van te schrikken. Cardoso komt naar hem toe. De bal gaat ver naar voren. Lens wil weg bij zijn tegenstander. Maar op het moment dat Lens dat doet, staat er een grensrechter al omhoog met een vlag en zegt jij stond buiten spel. Dat betekent dat na drie minuten voetballen een vrije schop gaat volgen voor Benfica bij het 0-0 stand. In de wetenschap dat nogmaals PSV dus heel graag heel veel gas wilde geven in de eerste minuten. Maar daar tot nu toe niet aan toe is gekomen. Dat is eigenlijk ook het verhaal in Enschede na 3,5 minuut. Het is nog 0-0 bij FC Twente tegen Villarreal. En ook Brian Ruiz liet optekenen dat er snel een doelpunt moest gewaakt worden... door de tukkers er enigszins de hoop te houden. En misschien Villarreal het gevoel te geven. Het kan nog benauwd worden vanavond. In elk geval tank je met het maken van de eerste goal wat vertrouwen. En ben je op de goede weg. Maar voorlopig is Twente in de eerste minuten nog niet in de buurt geweest... van de goal van Villarreal. Nu wordt Leugas aangespeeld in de middencirkel. Wat moeilijk door Onjevo. Komt er uiteindelijk uit omdat er een overtreding... ...op hem wordt gemaakt. En dan is de vrije trap genomen. Bal bij Tindalli aan de rechterkant rond de middenlijn. Lastig gevallen door Moubarak Ruiz lost dat klusje voor hem op. Leugas dan, die toch wat centraler speelt. Op het middenveld. Leukers speelt de bal tegen ja, die spits aan. Die Argentijn Marco Ruben. Bal gaat weer over de zijlijn. En dus weer balbezit van FC Twente. Maar in de achterste lijn. Waar Onyewo en Douglas natuurlijk van de tegenstander elkaar de bal mogen toespelen. Uiteindelijk Buizen. naar Leukers. Nu wel aan de linkerkant, maar van de sokken gelopen. Door Mario Gaspar, de rechtsachter. Het is dus een vrije trap voor Twente. Twee, drie meter over de middellijn. Onmiddellijk door Buisje weer teruggespeeld naar zijn centrale verdedigers. In dit geval Onyewo met het balbezit. Naar die dan maar eens probeert Ruiz te lanceren. Ruiz zocht wel de diepte aan de rechterkant de baas van Uniewo verdient een dikke onvoldoende. Want gaat al voordat Ruizma in de buurt was van de bal al over de zijlijn. Slechte bal dus van achteruit. Terwijl je als je snel een goal wil maken toch erg zuinig zal moeten zijn op het balbezit. Dat je hebt op de helft van de tegenstander. Inmiddels Villarreal dat natuurlijk lekker zal reageren. Het initiatief zal laten aan FC Twente. Kom maar. En dan zullen wij via Rossi en die Marco Ruben kijken of we kunnen toeslaan in de omschakeling Twente met Ruiz. Dit is een aardige actie van Ruiz. tot twee man en verplaatsen volgens. Althans dat wilde hij naar de linkerkant waar die wel stond te wijzen. Het uitverdedigen van Villarreal is voor even. Want het is inleveren bij leuk Leukers vervolgens bij Rami Diep gestuurd aan de linkerkant. En dan kan Mario Gaspar... In de buurt van zijn eigen schatsoekgebied niets anders doen dan de bal over de zijlijn spelen. En mag Twente daar dus gaan ingooien. Dat heeft Rui snel gedaan. Richting Leukers. Buisen. Wil dan Leukers weer de diepte insturen. Ja, dat is dan uiteindelijk doorzien door Villarreal. En nu wordt de diepste man aangespeeld. Dat is Rossi. In de middencirkel. Moet wachten op assistentie. Maar die assistentie komt er razendsnel. Onder meer van Mubarak. Nu over de middenlijn heen. Aan de linkerkant. Paas naar de as van het veld. Daar waar een aantal mensen stonden te wachten. Onder meer Matilia. Matilia weer naar Mubarak. En dan is de linksachter. Catala mee naar voren gekomen. Nu speelt uh, Villarreal de bal rond op de helft van Twente. Mubarak weer even een uh, paasje naar achteren naar uh, Matilia. Matilia draait weer eens wat om zijn as. Weer wat meer naar achteren naar Machena. Die dus op het middenveld speelde in de eerste wedstrijd. Maar nu dus centraal achterin speelt. Vanwege de blessure van uh, Gonzalo. Die zijn kuitbeen heeft gebroken na die actie van Janko in de eerste wedstrijd. En de rest van het seizoen voor deze ploeg zal moeten missen. Nu probeert uh, Villarreal op uh, tempo in elk geval uh, de buitenkant te zoeken. Maar de paas van Mubarak is onvoldoende richting Catala. Gaat over de zijlijn en Twente gaat gooien via Tindalli. De eerste zeven minuten, wel balbezit voor Twente. Geen kansen, 0-0 stand in Enschede. 0-0 ook in Eindhoven, bijna was het 0-1 omdat Benfica doorkwam. Goede voorzet vanaf de rechterkant en bij de linkerkant van het veld. helemaal zeg Voorbij de tweede paal stond middenvelder Gaetan doorgelopen. Heel slim doorgelopen deze Argentijn met stijlvolle actie. De bal net over het doel van Isaacson en nu opnieuw vrije schop voor Benfica. Net buiten het strafschopgebied. Na opnieuw een overtreding van Tamata. Nou, kan je jongens van 20 niet alles kwalijk nemen. Maar wel dat je zo dom een duel ingaat. Waarbij je eigenlijk je been vooruit steekt. En uh, een aanstormende tegenstander op je af ziet komen. Dat is overigens een van de grootste talenten in dit elftal van de Eduardo Salvio, 20-jarige jongen uit Argentinië. Er komt ook geel aan voor Tamata nu. En het fluitconcert van het publiek is, denk ik, vooral omdat de scheidsrechter wel erg veel tijd nodig heeft. om tot die conclusie te komen. Meer dan of dat nou een gele kaart is. Want je kan hem daar wel voor geven. Ik zei al, het been recht vooruit. De tegenstander loopt er als het ware tegenaan. Dat oogt allemaal niet erg zeker. Maar wat mag je verwachten van een jongen die eigenlijk niet zo vaak meedoet en pas 20 is. Het probleem voor Benfica strekt zich dan uit uh, over Salvio. Die daar nog altijd geblesseerd op de grond ligt na die overtreding dus van Tamata. Hij werd al vergeleken in zijn eigen land, zoals uh, net Messi. Maar ja, iedereen die kan voetballen in Argentinië, die jong wordt natuurlijk daar de nieuwe Messi genoemd. We zagen in de wedstrijd in Lissabon wel een aantal momenten dat we dachten, deze jongen, ja, een nieuwe Messi zal het misschien niet zijn. Maar voetballen kan hij echt fantastisch. Er is een verzorger in het veld gekomen. Er is een spuitbus aan te pas gekomen om, nou ja, ik neem niet aan meneer Salvio wat lekkerder te laten ruiken. De behandeling duurt voort en voort en voort. Tijdrekken, zo mag je het misschien ook noemen, maar hij kreeg toch echt wel een schop. Maar neemt ook de tijd. Acht minuten gespeeld. Nou ja, gespeeld. Acht minuten op de klok. Een minuut of zes gespeeld, denk ik. 0-0. Geur van hoop. Of we het dan toch over geur hebben. Daalt nog altijd af van de tribunes in de goalsvesten. Met een 0-0 stand na acht minuten. Ja, die hoop zal snel verdwijnen als Twente er niet in slaagt om binnen afzienbare tijd een doelpunt te maken. In elk geval wel wat dreiging. naar de paas vanaf de linkerkant richting Janko. Buizen gaf die bal, maar Janko stond net iets te vroeg voor de verdediging van Villarreal En dus terecht afgevlagd voor buitenspel. Het geeft aan dat er best wel een momentje kan komen tegen dit afwachtende Villarreal. Dat dus wel iets goed te maken heeft. Omdat het afgelopen weekend na die 5-1 op Twente een pak op de broek kreeg van Valencia. En dat komt hard aan daar. De streekgenoot, de kleine broer is Real eigenlijk van Valencia. En dan wil je niet met 5-1 verliezen. Rami namens FC Twente rond de middenlijn. Geeft de bal aan de linkerkant naar Buizen. Buizen Leugas. Leugas weer terug naar Buizen. Dan wordt er gejaagd onder meer door Borga. Hij gaat de bal weer terug naar de achterste linie van FC Twente. Waar Douglas de bal nu breed speelt. Onjewo rond de middellijn. Iets aan de rechterkant. Steekbal op Janko. Goed. Met de borst teruggelegd op Theo Jansen. dan. Gevonden aan de rechterkant. Moet wel afrekenen met dat stukje agressiviteit uit Ghana. Dat is Mubarak. Die lijkt echt ijzeren longen te hebben. En gooit ontzettend veel energie aan het begin van deze wedstrijd in het duel. Uiteindelijk is er balverlies van Twente. Het snelle omschakelen van Villarreal. Richting Rossi. Doorzien door Onjewo, Zo vlak voor zijn eigen strafsobgebied. En dan herstelt Twente. ...met het balbezit. Unjevo dan uiteindelijk ja, met een blinde bal naar voren... ...waar iedereen nu van Twente kijkt naar de Amerikaan... ...met wat bedoelde je hiermee? Wie probeerde je te zoeken? Bij Rami kijkt, Janko en Ruiz... ...want allemaal waren ze niet daar in de buurt... ...waar die bal uiteindelijk stuitte... ...en uh, langzaam maar zeker rolt hij dan over de achterlijn... ...en dan kan de keeper Diego Lopez, de doelman van uh, Villarreal... ...deze doeltrap gaan nemen... En dan neemt hij ruim de tijd voor het fluitconcert uiteraard vanaf de tribunes. Omdat hij zo lekker de tijd neemt. En vervolgens schiet hij hem ook nog eens een keer over de zijlijn. En kan Twente dus gaan ingooien. Daar wordt dan weer voor geklapt in deze uh, goalsvesten. En Twente gaat via Tindalli. Die nu dus als rechtsachter speelt bij FC Twente ingooien. Gaat dat doen richting Janko. Krijgt de bal wel op het hoofd. Maar heeft bij het uh, kopduel dat hij met Catala uitvecht een overtreding gemaakt. En dus neemt uh, Villarreal het balbezit weer over. Met Mario Gaspar de rechtsachter. Met uh, Borga, die de bal dan komt halen. Kort even combineert met Bruno Soriano. Dan weer terug naar Mario Caspar aan de rechterkant. Halverwege de helft nog van Villarreal, Soriano weer terug naar de rechterkant. Weer gevonden Matilia. En dan is er wel het jagen van FC Twente, het druk zetten van FC Twente, waardoor uiteindelijk de bal voorwaarts gespeeld moet worden naar Marco Ruben. En dan is het inleveren geblazen. Maar dat ging met niet al te veel zorgvuldigheid. Dus heeft Twente de bal weer terug. En Sander Bosker heeft hem nu aan de voeten in zijn eigen strafschopgebied. Geeft hem dan maar mee aan Douglas, die zich aan de linkerkant ophoudt. Ook weet dat Marco Rubin zich weer razendsnel komt melden. En dan moet het dus weer terug naar Sander Bosker, die hoe dan ook deze wedstrijd gespeeld had. Miguelov heeft een spierblessure in het bovenbeen, maar Bosker moet wel speelritme krijgen, omdat hij nou eenmaal aan de beurt is in de bekerfinale tegen Ajax begin mei. En dan moet er af en toe wel eens een wedstrijdje gespeeld worden. En deze wedstrijd tegen Villarreal was voor predom een gelegenheid om de oude Bosker maar weer eens onder de laten zetten. Voorlopig heeft hij weinig te doen in de eerste 12 minuten, want het is nog 0-0 bij het duel tussen Twente en Villarreal. PSV, Benfica, Eindhoven, 11 minuten ruim op de klok, 0-0 stand, maar Benfica beter, gevaarlijker, meer bij de les. En net als vorige week in Lissabon, blijkt eigenlijk heel vroeg in deze wedstrijd dat PSV, als het een beetje onder druk wordt gezet, de klus heel snel kwijt is, en rare dingen gaat doen. Marcelo zo even bij het uitverdedigen, nou het was nog net geen tikkie terug, Jaap, maar wel tikkie breed. Dan zat het been van Saviola tussen. En het is dat Isaacson nog een hand tegen het schot van Saviola krijgt. Anders staat PSV al vroeg wedstrijd met 1-0 achter. PSV zelf is nog niet in de buurt geweest van het doel van Benfica. Is al tevreden dat het zo nu en dan met wat mensen op de held van de Portugese kan verschijnen. Maar met bal al is echt nog een brug te ver. Benfica is gewoon beter en het publiek morten wordt wat gefloten. Deel van het publiek probeert dan nog wel de ploeg een hart onder de riem te steken. Terwijl de doelman van Befica nu zwak trapt. En Labiat met het hoofd onderschept. En dan Bakal weg mag aan de rechterkant van het veld. Bakal wordt dan kinderlijk eenvoudig ook weer door uh, zijn tegenstander Pec Sotto van de bal gelopen. Die geeft de bal een hijs naar voren. dan komt hij wel voor de voeten van Marcello. Die dan wordt uh, opgejaagd door Cardoso. De bal kan breed naar Rodrigues. halfweg de PSV-helft. Tamata krijgt wel de bal van Rodrigues. Maar was op de weg terug. De bal gaat aan de andere kant langs hem heen. En nu raadt het al. De bal rolt over de zijlijn. In de eerste 12,5 minuut van PSV is werkelijk niets te zien. Maar dan ook niets van de goede bedoelingen die de ploeg van Fred Rutte ongetwijfeld zal hebben. Maar het komt op geen enkele manier van de grond. Saviola wil een bal ineens verlengen. Dat doet hij eigenlijk nog handiger dan dat hij zelf had vermoed. Maar Gaetan kan er evengoed niet bij omdat hij half weglijdt ook op de rand van het stadselgebied van PSV. Dan mag Hutchinson overnemen en uitverdedigen. Dan laat hij dat uiteindelijk over aan de mensen die daarvoor zijn aangenomen van achteruit. De eerste diepe bal mislukt. Lens... Hij krijgt een overtreding tegen zich en krijgt dan ook een vrije schop. Maar het feit dat dat daar gebeurt, 10 meter voor de middenlijn. Daar moet de spits van PSV in de bal komen. En loopt de verdediger van Befica helemaal als een schaduw mee. het wel ruimte op aan de andere kant. Nu Lens weg, maar buitenspel. Dat is pech. Dat is pech voor PSV. Dat dat de momenten zijn natuurlijk waar je dan op hoopt dat dat een keer wel goed gaat. Want de ruimte die Befica achter die verdedigers laat is behoorlijk. Maar op deze manier profiteert PSV niet. Maar Lensen zal zich nog wel eens achter de oren krabben... dat hij dus zo even op zijn eigen helft van de bal werd gebeut... door een van die grote jongens achterin. Coen Trouw, makkelijk de baas over Labiat. De linksback van niet alleen Benfica, ook van het Portugese elftal. Basisspeler op het afgelopen wereldkampioenschap. Dat is een bek om rekening mee te houden. Dat wist eigenlijk iedereen ook wel. En dat bleek ook vorige week toen hij een van de beste mensen op het veld was. Nu gooit hij de bal op de helft van PSV. Cardoso met Marcello in zijn rug. Gaat denk ik heel makkelijk naar de grond. Dat is ook het oordeel van Stark... De Duitse scheidsrechter vanavond, de wedstrijd gaat door. Labayat neemt over, of het is Manolev. Lens weg vanaf de rechterkant. Labayat uh, meldt zich voor de goal, daar is ook Zuzak. Lens, bal voor de goal, Zuzak, ai! Daar moet een been tegen en dat uh, been van Zuzak is er niet. Wel aan de andere kant gaat hij nu de bal opnieuw voorzetten. Zodat uh, Benfica nog niet uit de brand is. Maar dan blijkt de voorzet van de Hongaar dan uh, toch te ver. En kan bij uit uitverdedigen. Dit was de eerste mogelijkheid voor PSV. Lens zet door. De bal rolt eigenlijk in de doelmond. Maar rolt er even hard weer uit ook voor het doel langs. Op twee meter afstand zonder dat iemand er een voet tegenaan kan zetten. Dat was dreigend. Dat was gevaarlijk. En dat betekent dat PSV voor het eerst na een klein kwartier heeft laten zien dat het wellicht toch nog van deze avond iets wil maken. 0-0 is het in Eindhoven. In de inschrijving lopen we wat dat betreft Sint-Groon. Het eerste kwartier zit erop. Het is ook hier nog 0-0. Maar een minuut geleden, na 14 minuten, eindelijk het eerste schot goal van FC Twente. Bij Rami. Na een actie die bij Douglas begon van achteruit. Met grote passen op de helft van de tegenstander gekomen. Korte combinatie met Jansen. Toen dreigde de eindpaas te mislukken. Kreeg Douglas de bal toch weer terug. En zag hij dat bij Rami in de breedte. Rechts van hem er toch iets beter voor stond. En een uitstekend schot van bij Rami. Maar ook een goede redding van Lopez. Nu staat Twente weer met bij Rami en Ruiz. Ja, de actie van Ruiz is goed. De paas op bij Rami wat minder. Waardoor hij aan niet kan aannemen. En sowieso de combinatie niet kan afmaken. Maar zo geeft ook FC Twente wel aan iets van deze avond te willen maken. En dat schot van Bayrami, daar was eigenlijk niet zo heel veel mis mee. Maar ja, Diego Lopez staat daar al jaren in de goal van Villarreal. Zijn betrouwbare doelman en stak zijn arm uit. En kon wat dat betreft de openingstreffer in dit duel voorkomen. Veel balbezit, zoals gezegd al, voor FC Twente logischerwijs. Omdat Villarreal met die 5-1 toch de leunstoelmodus verkiest. En denkt van ja, het zal onze tijd wel duren. We houden het achterin dicht. We kijken hoe ver we komen. En als we nog echt gas moeten geven, dan kan dat altijd verderop in de wedstrijd. Nog Douglas gaat nu de middenlijn over. Uh, met uh, grote passen. Paas naar uh, de linkerkant. Daar staat uh, Bayrami te wachten. Bayrami geeft de bal op de opgekomen buizen. Dan naar Brahma. Nog altijd aan de linkerkant. Zo'n meter of tien over de middenlijn. Weer naar Bayrami. Die zou ze uh, kunnen proberen langs Borga te gaan. Ja, dat probeert hij dan wel. Maar dan is uh, de man die erachter staat, Mario Gaspar... een uh, lelijke sta in de weg. Want hij voorkomt dat uh, Twente verder kan. En dan kan er omgeschakeld worden. Nu snel door Rossi. Die staat in de middencirkel. Kiest nu natuurlijk positie in de spits. Als Moebarak wordt aangespeeld en aan de linkerkant. Bark met een voorzet in het strafschopgebied. Weggekopt door Douglas. Aangenomen door Bayrami. Een meter of tien voor zijn eigen strafschopgebied. Hard gespeeld. Naar buizen. Maar Bas Of het nou de verwachting was of niet. Dat telt niet meer. Want na 17 minuten is het raak. En staat PSV op 1-0. Doelpuntenmaker Jujjak. Die het publiek nog maar eens opzweept. In zijn tocht terug naar de eigen helft. Een razendsnelle counter is er voor nodig. Waar de snelheid van Lens optimaal wordt benut. Die is iedereen de baas aan de rechterflank. De Fico valt aan, maar schakelt niet om. Dat wist men bij PSV, dat daar nog wel eens wat te halen zou zijn. De voorzet van Lens is werkelijk puntgaaf. en komt bij de tweede paal waar de instormende Dzoetzak de voeten alleen nog wat tegenaan hoeft te zeggen, zetten. En dat klinkt dan nog wat makkelijker dat het het was, want hij moet glijdend naar de bal. Maar glijdend met een rotgang gaat niet alleen hij naar de bal, maar ook de bal in het doel. Achter Roberto. Nou, de flitsende start van PSV. Het had even wat voeten in aarde omdat het eerste kwartier van de Eindhovense ploegen ongelooflijk slordig was. En misschien wel op het nerveuze af. Maar nu zit die ene goal waar PSV dan toch vroeg in de wedstrijd uh, gebruik van kan maken. er toch in 17 minuten. Jujjak 1-0. En uh, ja, je moet niet meteen zeggen, er zijn er nog maar twee nodig. Maar uh, er zijn er nog maar twee nodig. Er zijn er nog vier nodig in uh, Enschede. Want we lopen niet meer synchroon. Het is nog 0-0 uh, bij FC Twente tegen Villarreal na 18 minuten. En het balbezit is voor Villarreal. Een vrije trap die Diego Lopez gaat nemen. Bij het spoorvervalletje van Twente afgevlacht. En dus kan uh, Villarreal. Weer eens gaan rondspelen, Mubarak doet dat. En dan gaan we weer naar achteren, naar uh, Catala en uh, Soriano. Soriano met de bal naar voren, en naar Rossi, die zich ver uit de spits beweegt. Uiteindelijk Catala nu met een paas vanaf de linkerkant in een soort niemandsland bij Twentes uh, linkerkant. Al gaat daar ook over de zijlijn en dan kan Twente weer eens gaan bouwen. Aan iets wat op een, uh, op een aanval gaat lijken. Er is best ruimte, er zijn af en toe wat aardige individuele acties. Met name Ruiz snapt natuurlijk dat als er zo'n hecht collectief staat, dat als je eens twee man uitspeelt, er uiteraard uit ruimte komt en dat er mensen vrijkomen. Te staan. Maar dan, dan moet dat uiteindelijk wel in perfectie worden uitgevoerd. Nu uh, zet uh, Villarreal Twente eigenlijk vast op eigen helft. En loopt uh, Bayrami zich vast. Zo lijkt het aan Twentes linkerkant op uh, twee, drie man. Eén daarvan is uh, Moussakio, de centrale verdediger. en die raakt de bal wel als laatste als hij over de zijlijn gaat. En dus mag uh, FC Twente via Bart Buijsen, de Belgische, linksachter gaan ingooien. Die kijkt eens of er nog wat mensen in beweging zijn. Ja, Bayrami komt zich wel melden. Dit gebeurt allemaal een meter of drie voor de middenlijn. Dan maar ver op Janko, die een wel aangaat met uh, Moussakio... Maar die bal gaat over de twee heen. En uiteindelijk wordt hij door Marchena naar de keeper gespeeld. Diego Lopez. En gaat uh, opgejaagd door FC Twente. Proberen Villarreal om eruit te komen. Het gaat mis bij Borja. Aan de rechterkant een hakballetje richting de spits. Marco Rubin doorzien door Buizen. Via de Belgen over de zijlijn. En een ingooi nu op het gemak genomen. Natuurlijk door Mario Caspar. De rechtsachter. 10 meter voor de middenlijn. Kijkt hij eens of daar nog iemand in beweging is. Maar alles staat zo'n beetje stil. Er zal toch eens iemand moeten komen in zijn richting. Uiteindelijk gaat de bal naar Borga Die kop door richting de Twente-helft. Waar Rossi niet wordt gevonden omdat Unjevo ertussen zit. Dan gaat de bal naar Janko. Ja, die wordt wat opzichtig in de rug gelopen door Moussakio. En is er in elk geval terreinwinst voor FC Twente. Want een meter over de middenlijn mag Theo Jansen nu een vrije trap nemen. Jansen is de man die in de laatste drie competitiewedstrijden alle doelpunten voor Twente verzorgde. Want er werd twee keer gewonnen van Excelsior en PSV. En gelijk gespeeld tegen Roda. Vijf doelpunten. Allemaal van Theo Jansen. Waaronder twee penalties. Dus wat dat betreft is de hoop misschien ook wel een beetje op Theo Jansen gericht... ...op deze avond, maar vier keer scoorde in één wedstrijd. Nee, dat is uh, de Arnhemmer nog nooit gelukt en dat zal die vanavond ook, uh, niet, daar zal hij vanavond ook niet in slagen. De eerste 20 minuten zitten erop. We doen het in Enschede tot nu toe zonder doelpunten. Eén kans voor FC Twente bij Rami met een schot vanaf een meter of 20 ...maar gered door Diego Lopez. PSV op 1-0 tegen Benfica. Goal Zujjak na 17 minuten gemaakt. We zijn drie minuten verder en PSV heeft zichzelf dus toch de goede start bezorgd... ...waar het zo vurig op hoopte. Na dus die zwakke openingsfase met twee, drie behoorlijke mogelijkheden voor de Portugezen, Die dan sinds de goal van Zuzak ook een klein beetje de weg kwijt zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, ook hebben moeten wisselen. Salvio, de nieuwe Messi, dus maar is, dus stekers, Is toch zo geblesseerd geraakt na die overtreding van Tamata dat hij naar de kant moest. Terwijl PSV nu in het uitverleden wel een heel slordig balverlies leidt. Dat wordt dan door Tamata hersteld. Dit keer doet hij dat goed. Salvio vervangen door Carlos Martins, Portugees. PSV weg. Lens, dat dacht iedereen. Maar dan is er een overtreding geconstateerd door Stark, de scheidsrechter. Die dan terwijl Lens nog de bal wegtrapt. Nog maar eens naar Lens toe komt en zegt niet meer doen. Want dan geef ik je daar straks ook nog de gele kaart voor. Lens zet zelf met een duw in de rug. Louis, Jouw weg. En kan er dan vervolgens uit zijn rug met de bal vandoor. De scheidsrechter heeft dat goed gezien. En heeft terecht een vrije schop toegekend. Aan de Portugese ploeg kwartwedstrijd gespeeld. PSV op schema dus. En het eerste balcontact voor de invaller Martins... Van de man die hij had willen aanspelen blijft geblesseerd liggen. Dat is Gaetan. De Argentijn die er zo dichtbij was met die kans in het begin van de wedstrijd. Ballas Djudzak zou dan een tik hebben uitgedeeld. Die komt nog maar eens kijken en zegt, gaat het? En de scheidsrechter komt ook nog maar eens bij kijken. In de herhaling zien we dat Djudzak, terwijl Gaetan de bal krijgt en paast en in zijn rug wil weglopen... even zijn benen achteruit steekt, zodat hij erover struikelt. Een overtreding, zeker, ernstig, nee... Vrij schop voor Benfica opnieuw terechtgegeven. En dus de Portugezen met veel mensen op de helft nu van uh, PSV Cardoso. Saviola kiezen positie. We worden voorlopig niet in het spel betrokken. Nou ja, nu wel Saviola. Duikt naar binnen vanaf de rechterkant. Snel is hij nog steeds tussen twee man door. Dat lukt uiteindelijk niet. Dan kan PSV overnemen. Lens laat de bal eigenlijk tussen zijn benen doorglijden. Terwijl hij een duel staat met uh, Luis Jouw, Die minimaal anderhalve kop groter is. Maar omdat ze beide niet bij de bal komen, rolt die bal door... In de voeten van Roberto. Een van de twee Spanjaarden in dit Portugese elftal. Zeven Zuid-Amerikanen maar liefst. Althans, voor de eerste gedwongen wissel. Dat is nogal wat. En een van die Zuid-Amerikanen, Luis Jouw is nu aan de bal. En roept dan de hulp in van de invaller, Carlos Martins. De bal weer terug naar de keeper. Is bij Fica er veel aangelegen om dan nu toch wat te temporiseren? Het zou maar zo kunnen. PSV plooit terug en wacht af. De trainer van Befica buiten de dugout gekomen om aanwijzingen te geven aan zijn ploeg. Dat deed hij in Lissabon vorige week eigenlijk het laatste half uur. Toen Befica toch wel aantoonbaar wat uh, lichtzinnig werd in het duel. Waarin ze toen met 3-1 leidde. En waar PSV toch wel proefde dat er wat te halen valt. Dat bleek ook wel. Maar de vierde goal in de laatste minuut. We weten het inmiddels van uh, Saviola. Dat was een hele dure. Vrij schop Fica. Ploeg nu wel veel op de helft van uh, PSV. Martin speelt hem tegen Bakkalop. Hij kan datzelfde nou in nood herstellen. Maakt zich boos op zijn ploeggenoten. balrot bal voor de voeten van Jardel. Andere centrale verdediger. En dan weer Louis Sjouw weer naar voren. Oeh, mooi. Een hakje van Gaetan. Saviola bij de bal. Maar dan toch weer Gaetan Die naar de rechterkant is verhuisd. Naar die wissel. En een overtreding. Of een ingreep dan van Tamata. Dat is een goede ingreep. Die de bal niet alleen over de zijlijn speelt. Maar blijkbaar ook nog via een tegenstander. Zodat PSV zelf een ingooi mag gaan nemen. Het is even wat rustig geworden op het veld. Er gebeurt even niet zoveel na die goal van Ballas Djudzak. Waardoor PSV na nu bijna 24 minuten op een 1-0 voorsprong staat. Na 24 minuten is het uh, nog altijd 0-0 bij FC Twente tegen uh, Villarreal. Er leek net een opening te komen voor FC Twente na een goede actie van Jansen op het middenveld. Vervolgens de vrijheid voor Bayrami aan de linkerkant. Maar ja, daar moet de voorzet wel afgemeten zijn. Ruiz stond onder meer voor de goal. maar De bal was eigenlijk te scherp en kwam uiteindelijk terecht in de handen van Diego Lopez. Nu balbezit voor Villarreal met uh, Mubarak op de helft van Twente. Aan de linkerkant bij uh, de Spanjaarden. Sliding noodzakelijk van Dwight Tindalli. bal is dus over de zijlijn. En dan kan er weer een tijd genomen worden door de nummer 4 van Spanje met wel, let op, 30 punten achterstand op FC Barcelona. Daar, zo gaat het nog eenmaal in Spanje. Je kunt best of the rest worden. Voorlopig is Valencia dat met een derde plaats en wil Villarreal daar ooit komen, dat is in elk geval de wens. Van deze ambitieuze club. Voorlopig staat men vierde in de Spaanse competitie. Maar is men nog wel actief in Europa League. En komt daar misschien de eerste kans? Als Borja de bal speelt naar Rossi. Die staat op de rand van het strafschopgebied. Maar iets te gehaast schiet. Waardoor het schot geblokkeerd kan worden door Douglas. Daar is uh, Rossi weer. Nu is hij wel wat verder weg van de goal. Probeert hij Marco Rubin te bereiken vanaf de rechterkant. Dat lukt niet. Omdat eerst leukers ertussen zitten. Dan krijgt hij hem nog een keer. Maar kiest hij voor de optie terug. Dat is wat veiliger. Matilia bijvoorbeeld heeft de bal nu ook weer. Staat uh, 10, 4, 10, 20 meter over de middenlijn. Maar was dicht. Het is 2-0 voor PSV na 25 minuten. En wat wordt het voor avond? PSV Benfica 2-0. Doelpuntenmaker Lens. Die wordt weggestuurd uit de rug van die twee centrale verdedigers. Notabene door een vallende ploeggenoot. Die ligt op de grond en daar is ineens een bal. En die denkt, hé hey, Lens, die bal moet daar naartoe. Lens is sneller. Ja, natuurlijk is Lens sneller. En schiet de bal in eerste instantie nog tegen de doelman op. Krijgt de rebound voor zijn voeten en jaagt dan de bal in het doel. En zo staat PSV op 2-0 in deze wedstrijd tegen Benfica. En nogmaals, de eerste 10, 12, 13 minuten waren helemaal niet zo goed. Maar nu is het wel 2-0. Wat is er in Enschede aan de hand, Ronald? Nou eigenlijk niets. Na 26 minuten is er een bal naastgeschoten door uh, Matilia. Maar het scheelt niet zo heel erg veel. Die bal gaat echt vlak naast. Na een goede combinatie waar ook spits uh, Rossi uiteraard weer bij uh, betrokken was. Maar zo geeft Villa Real toch met enige regelmaat af een uh, signaal. Van ja, als wij daar helemaal in balbezit zijn dan kunnen wij raast snel combineren. En vinden we de vrije man altijd wel die dan kan schieten. Dat mislukte een keer na een combinatie over vier schijven bij Rossi. Maar dat lukte nu wel aardig bij Matilia. Die de bal dus uh, langs de goal van Sander Bosker schoot. Nee, wat dat betreft is er niet zoveel hoop hier als dat er in is. Maar ja, als je twee doelpunten weet te maken... dan uh, dwing je de tegenstander in elk geval tot wat meer angst. En dat is er nu niet, want uh, Villarreal kan uh, wat dat betreft rustig kijken... hoe Twente het uh, probeert op te lossen. Hoe Twente vanavond uh, probeert vier doelpunten te maken. En als je na een half uur nog altijd uh, met een schone lijst staat... Ja, dan is er niet zo heel veel aan de hand. En ik vraag me ook echt af bij het uh, gebrek aan kansen... of Twente wel in staat is om vanavond in elk geval... één of twee doelpunten te maken tegen dit uh, vanavond toch stugspelende Villarreal... dat echt uh, in de organisatie speelt, dat uh, heel weinig weg... Weggeeft, weinig ruimte weggeeft. En het zal aan het initiatief zijn van FC Twente als er uh, om er uh, en ook voor wat van te maken. Nu balbezit voor Villarreal rond uh, het eigen strafschopgebied. Met uh, Marcena gaat wat uh, stapjes voorwaarts maken. Halfwege zijn eigen helft. Achtervolgd door Janko. Nog altijd Marchena. Hij is inmiddels op de helft van Twente aangekomen. Ja, dan overdrijft hij wat. Dan kan Janko de bal van zijn voeten tikken in de voeten van Wout Brama. Die even kiest voor de veilige optie. Dat is uh, terug naar uh, Sander Bosker. Lange haal vervolgens van uh, de keeper van Twente. Maar ja, die gaat dan over de zijlijn. Ruiz kijkt er wel maar hij krijgt pijn in zijn nek van die hoge bal. Maar dat betekent wel dat Twente het balbezit weer kwijt is. En dat er rustig ingegooid kan gaan worden door Catala. De linksachter van Villa 0-0 dus in Enschede na 28 minuten. Hier geen spanning, maar in Eindhoven des te meer. Ja, dit is een scenario zoals iedereen in Eindhoven. En misschien eigenlijk wel iedereen in Nederland. Dat wenst de PSV na nu 27 minuten al op 2-0 door de goals van Djudjak en Lens. Djudjak zo even een gele kaart omdat hij boos een bal wegtrapt. Nadat hij wordt afgevlacht, volkomen ten onrechte voor buitenspel. Maar trapt dan die bal niet weg? Accepteer het, wat nu dus geel. Maar PSV krijgt de geest bij, bij Fika, is men echt danig in de war. Labiat wil een tegenstander voorbij, trouw, dat lukt niet. Dan maakt hij zelf een overtreding, niet zozeer bij trouw, die hij wel even vasthoudt. Maar dan komt hij er nog een tegen. En daar beukt hij dan iets te onstuimig in. Ja, het is een rare avond tot nu toe. En wie weet hoe gek die avond nog wordt. 2-0 de voorsprong. U weet, na de 4-1 in Lissabon zou een 3-0 overwinning van PSV genoeg zijn om plaats een plaats in de halve finale te bereiken. Daar durfden we de hele dag niet naar te kijken wie dan de tegenstander zou zijn. Maar dat doe ik nu toch. Eigenlijk moet je dat ook niet doen. Maar vooruit Sporting Braga of Dynamo Kiev zou dan de tegenstander worden van misschien wel PSV. Het zal gebeuren. Wie weet, PSV aan de bal met Bakal die sterk doorzet. En dan is er een overtreding gemaakt door een van de Portugezen op het middenveld. En krijgt PSV een vrije schop. En shock Benfica weer wat uh, mismoedig terug richting de eigen helft. Overtraining kwam van Gavi Garcia. Aan de rechterkant van het veld heeft Manolev de bal. Manolev terug naar Marcello. Cardoso en Saviola houden daar een oogje in het zeil. De bal gaat breed naar Rodriguez. Dit keer is hij beter dan na acht minuten toen hij zo werd ingeleverd bij Saviola. Hutchinson op het middenveld aangespeeld. Draait handig weg van de een tegenstander. Komt dan uh, Garcia tegen. Dan heeft gezien dat Manolev is gestart aan de rechterkant. Manolev krijgt de bal. Op de helft van de tegenstander nu. Labiat kiest positie. Ja, wat heet positie kiezen. Die blijft eigenlijk staan. Nu door Lens aan het werk gezet. labiad Laat hij zich door Koan wel erg makkelijk van de bal zetten. De Portugees is weg. Maar daar is labiad weer. Ja, want uh, die moet je dan blijkbaar twee keer voorbij. Het uitverleggen van de Portugees is zwak. Oh, een mis in. 3-0. Nee, en dan kan de rebound nog bijna voor de voeten vallen van Wuiters. Maar die heeft dan niet de longinhoud om daar snel bij te komen. Het uitverdedigen van de Portugees was waardeloos. Zo'n bal naar het centrum waar men elkaar aankijkt en zegt: ja, wie nu nog? En Jutak reageert wel erg attent. Maar kan uiteindelijk toch niet echt schieten. En zo blijkt dat na een half uur PSV niet alleen met 2-0 voor staat. Maar nou toch de mogelijkheden had om uh, nog verder te gaan ook. De misser van uh, Luis Jouw. Denk ik. Nee, Maxi Pereira was het. De rechtervleugelverdediger. International van Uruguay. We kennen hem nog van het WK. Die daar de bal wil wegtrappen. Maar hem volkomen verkeerd raakt. En als ook dit soort dingen misgaan bij Benfica. Dat toch echt een week geleden PSV op alle fronten de baas was. Dan zou het wel eens een avond kunnen zijn waar bij PSV alles mee zit. En bij Fica alles tegen. Maxi Pereira gaat liggen. PSV is weg via Jutsak aan de linkerkant van het veld. Er komt een voorzet. Wie kan erbij? Nee, Lens niet. En ook Labiat niet. En Labiat met de handen boven het hoofd op het gezicht. Zo van, hé, uh, hey, deze bal had ook nog wel zo wat kunnen opleveren. En wie weet krijgt hij dan gelijk. De kleine Zakaria Labiat, geboren in Utrecht. Groot geworden op de voetbalvelden van Elinkwijk. Want hij, terwijl PSV met het schaamrood op de kaken van het veld ging vorige week, zei als enige... ...wij hebben veel meer kwaliteit onder het dit komt allemaal nog goed. En er werd eigenlijk de jonge PSV er een beetje uitgelachen. En de avond is nog jong, natuurlijk. Conclusies mogen nog niet worden getrokken, maar voorlopig is PSV aardig op koers... ...om deze avond een andere kleur te geven dan iedereen vooraf had verwacht. Opnieuw PSV aan de bal, opnieuw gebeurt dat op de Portugese helft met Marcello... En met Rodrigue en aan de linkerkant. Tamata die het vel breed houdt. Rodrigue wordt opgejaagd. Ziet dat het niet verder kan. En gaat terug. In de richting van de doelman Isaacson. Die dan het van de penalty. De bal even onder de voet houdt. En kijkt en afwacht. 31 minuten. PSV op 2-0 in de wedstrijd tegen Benfica. En ineens geleden 1-0 voor FC Twente. Bij Rami is de man die hem maakt. Maar er gaat een puntgave hakbal. Van Theo Jansen aan vooraf. En zo zal het moeten. Zo moet je de tegenstander verrassen. Hij krijgt hem aangespeeld op uh, nou, halverwege de helft van uh, Villarreal. In de wetenschap dat uh, Ruiz de man is die hem aanspeelt. En dat hij dan ook de diepte weer kiest. En dan is daar de puntgave hakbal, hoewel dat wat raar klinkt van Theo Jansen. Waarmee die Ruiz eigenlijk de diepte instuurt. Drie man van Villarreal staan te kijken hoe Ruiz richting de keeper gaat. Maar niet geheel zelfzuchtig gaat Ruiz nog even kijken zijwaarts van hem. En ziet dat bij Rami en Janko zijn meegelopen. En bij Rami is dan de gelukkige die een voet kan zetten achter de voorzet van Ruiz. En zo komt Twente dus op een 1-0 voorsprong. Na 32 minuten en geldt het motto nu in Enschede nog drie te gaan. Of dat echt uh, logica wordt of dat, dat echt een feit wordt. Dat is nog maar de vraag. Maar het begin is er. En wat een goede actie van uh, Theo Jansen. Want op deze manier moet het Jansen aanspelen. Drie man kropen eigenlijk naar hem toe. En met die hakbal verraste hij alles en iedereen. En Ruiz had het begrepen. En Ruiz dan niet helemaal zelfzuchtig. Als hij dus vanaf de linkerkant het strass ingaat. Maar in de wetenschap dat uh, Bayrani met hem mee was gelopen. Bleef hij ijzer kalm en kon hij uiteindelijk. De zweet aanspelen. Misschien, misschien brengt dit wat vuur in het spel van FC Twente. Misschien hoop doet leven in het helftal van Michel Preudon. Als Theo Jansen de bal verplaatst naar de linkerkant. Bayrami kan aannemen samen met Borga. Borga is die kwijt met een overtreding. Dat is jammer. Want Collum, de Schotse scheidsrechter, heeft wel degelijk een overtreding van Bayrami gezien. Betekent dat Villarreal na 33 minuten een vrije trap kan gaan nemen. Nou, de kop is eraf wat betreft de FC Twente. Bayrami zet de Tuckers op een 1-0 voorsprong tegen Villarreal. In Leid tegen Benfica 2-0. De goals van Zujac en Lenz. En zet u de radio nu pas aan en denkt u... Oh ja, dat was Europees voetbal, maar deed er allemaal niet zoveel mee toe? Nou, misschien dus toch. En zoals de presentator Henry Schuttel zei voordat de avond begon. Het zou alleen maar kunnen meevallen vanavond. En misschien is dat wel zo. Als de vrije schop, de doeltrap komt van Isaacson... in de richting van Labiat, die hem wel doorkomt. Maar daar komt die bal eigenlijk meteen de andere kant weer op. Via de verdedigers van Benfica. Het uitzender van Coen Trouw richting Cardozo. Krijgt geen controle over de bal. Zo even was hij het eindstation van een prachtige Portugese aanval trouwens. Met hakballetjes en alles één keer raken erbij. Maar uiteindelijk is een zwak schot. PSV heeft wel, dat is het enige ik wat je de ploeg nou ja, kwalijk moet nemen is niet het goede woord. Maar waar ze voor uit moeten kijken is dat ze nu in hun enthousiasme iets te ver, te vaak, te veel en te massaal naar voren willen. Maar die 3-0 hoeft er echt niet nu al in. Daarvoor heb je nog een uur. Sterker nog, in de laatste minuut, geheel volgens Portugees gebruik, is dat misschien verstandiger. Want nu geeft je de Portugezen af en toe, vind ik, toch wat te veel ruimte voor de tegenstoot. Nu loopt Saviola zich vast, maar niet voor het eerst heeft PSV, naar mijn smaak, te veel mensen voor de bal. en levert dat gegarandeerd zometeen nog een paar gevaarlijke Portugese counters op. Dit keer loopt het dus goed af. Isaacson aan de rechterkant, Manolev, die krijgt de bal. Manolev, Labiat wil hem doorspelen. Koen trouwens ertussen. Er is appel voor Hens van de Portugezen. Dat wordt niet gehonoreerd door de Duitse scheidsrechter. Labiat mag door. Lens weggestuurd. Dit keer wordt dat wel doorzien door de verdedigers van Benfica. Jardel. En dan komt Benfica er met een koud eruit. Daar is uh, Saviola tegen de vlakte geholpen door Marcello. En die gaat een kaart krijgen, denk ik. Ja. Gele kaart voor de Braziliaan. Derde gele kaart al voor PSV. Na Tamato, dus al in het begin van de wedstrijd. Dat betekent het einde van Salvio. De Argentijn die met een blessure naar de kant is gegaan. En dus Jujac, omdat hij na buitenspel te zijn gevlacht, voorkomend ten onrechte overigens. De bal boos wegtrapte Dat was allemaal niet zo handig. Deze van Marcello is er eentje uit het boekje. Wat dat betreft, want dit was geel. Geen discussie mogelijk. Hij glijdt naar de bal. Raakt eigenlijk niet de bal. Wel zijn tegenstander neemt hij mee. En een vrije schop voor um, Benfica. nou hebben ze daar een kanon. Die het kanon heet Cardoso. Maar die weegt zijn kansen blijkbaar liever... Van wat dichterbij. Want uh, oh, nee, hij gaat het wel doen, denk ik. Nee, dat is niet Cardozo. Dit is Martins. Cardozo staat in de doel te wachten, die uh, wacht nu op de vrije trap van Martins. Daar komt die bal, die wordt door PSV weggekopt. Half dan wil Louis jou nog naar de bal. Dan kan PSV vervolgens uitverdedigen. Ligt die bal wat, wat dichter bij de goal, want dit was nog wel een meter of 25. Dan kan Cardozo ongenadig hard schieten. Hij is dan in zeker in de doetak van Benfica. Befica, 10 minuten nog te gaan naar de eerste helft. Een achterstand dus voor de Portugezen van 2-0. En een ingooit het strafgebied van PSV binnen doorgekopt, maar gefloten. Omdat er geduwd is volgens de Duitse scheidsrechter. En geduwd moet er dan zijn door Gavi Garcia. Dat doet Befica zijn uiterste best om toch die bal zo traag mogelijk terug te geven aan PSV voor het nemen van de vrije schop. Maar Kal beklaagt zich daar, lacht het nog even over bij de Duitse scheidsrechter. En zegt ja. Als wij een bal wegtrappen na het fluitsignaal, dan geef je geel. Als zij het doen, dan doe je niks. En strikt genomen heeft hij daar gelijk. 36e minuut. PSV 2 bij Fika 0. Goals van Jujak en Lens. En het uitverdedigen van PSV is Pieter preuterig. Tussen drie tegenstanders door loopt het allemaal maar net goed af. Tikkie, tikkie. Ja, dat moet wel kunnen. Nou moet Wuyters de bal goed raken. Dat doet hij eigenlijk niet. Dan gaat Rodriguez proberen om een tegenstander uit te spelen. En moet hij die vervolgens een beuk geven als hij de bal verliest? Dat is Saviola. Dan mag je met mij iedereen proberen uit te spelen... Maar niet Saviola zonder rugdekking op 30 meter van je eigen doel. Dat lijkt me erg onverstandig. En uh, als nogmaals de bal, het is niet Saviola trouwens, het is Gaetan. Ook een handig mannetje, een Argentijn. Als die dan weer overeind gekrabbeld is, dan mag Benfica de vrije schop gaan nemen. En mag de luchtmacht zich dus weer eens melden in dat slachtoffelgebied van Isaacson. Die dan de laatste 5, 6 minuten wel weer wat meer op zijn af heeft zien komen. Luis mee, Jardel mee, bal ineens. Isaacson stopt. Dan stond de bal dan weg. Maxi Pereira, de rechte vangt hem opnieuw op. En dan moet die bal opnieuw komen. Komt ook opnieuw. Daar is Isaacson. En daar is uh, niet. En dat is veel belangrijker. Gavi Garcia, die nog even als een werd vastgehouden. En uiteindelijk gaat de bal naast het doel van Isaacson. Even wat rustiger vaarwater dus in de slotfase. Van de eerste helft 2-0. De voorsprong van PSV. Na 38 minuten staat FC Twente tegen Villarreal met 1-0 voor. En de 2-0 zat er bijna in. Twee uh, feiten zorgen ervoor dat die 2-0 er niet in zit. Ten eerste omdat die bal gewoon naast ging. In de inzet van Theo Jansen. Maar ook omdat Jansen al buitenspel was gevlacht. Dat laatste was overigens niet correct. Hebben wij kunnen zien in de herhaling. En gelukkig maar voor FC Twente dat die bal er niet in was uh, gegaan. Want anders was er echt reden geweest tot uh, klagen. Even daarvoor een fantastische opening van Theo Jansen op Rami, Ook buitenspel afgevlacht. En ook daar was er geen sprake. Van nu is er wel een overtreding gemaakt op Mark Janko op een meter van het strafschopgebied aan de rechterkant en komt daar de eerste gele kaart van de wedstrijd voor de speler van Villarreal. Dat is de linksachter Calata. Die een overtreding maakt op Mark Janko. En dus een vrije trap die Theo Jansen mag nemen. En het moet gezegd, na de 1-0 van FC Twente. Gemaakt dus door Bayrami. Heeft de ploeg echt aan vertrouwen gewonnen. Het tempo is omhoog gegaan. En met name Brian Ruiz is echt opgestaan in deze wedstrijd. Die is overal te vinden. En speelt met enige regelmaat 2-3 man uit. En heeft dan ook nog eens een keer de goede voortzetting. Wat dat betreft is dit de beste fase misschien wel van FC Twente. kan De club dat ook nog eens belonen, bekronen met een doelpunt. Dat is Theo Jansen nu bij de rechterpunt van het strafstel. Die vrije trap gaat nemen. Dan komt die bal van Jansi A. Ja, Het gaat in één keer in de korte hoek. Hij gaat uiteindelijk ver naast de goal van Villarreal. Jammer, dit moment weer voorbij. En dan moeten die centrale verdedigers met lengte jevo en Douglas weer helemaal terug naar eigen helft. Het blijft natuurlijk toch oppassen op de counter voor, van Villarreal voor FC Twente. Maar het moet gezegd, na een wat het begin met veel balbezit en het niet creëren van mogelijkheden... is Twente beter en beter geworden. Echt in deze wedstrijd gegroeid en dat het tempo omhoog gegaan is. Dat ze ongetwijfeld met vertrouwen en hoop te maken hebben. Bal van Villarreal inmiddels weer op de helft van FC Twente gekomen. Waar Rossi probeert weg te draaien van twee, drie man. Uiteindelijk leuk als de overtreding maakt. Villarreal gaat zo een vrije trap nemen. Nog vijf minuten tot aan de rust en een beetje. En Twente staat met 1-0 voor tegen Villarreal. Knappe trap van Labiad van 25 meter. Na een afgeslagen vrije schop van Dudzak. Schiet de bal een meter naast het doel van Benfica. PSV Benfica 2-0. Na nu 40 minuten. Dudzak na 17 minuten 1-0. Op aangeven van Lens. En acht minuten later Lens zelf 2-0 nadat hij was weggestuurd door Bakal. En PSV uh, heeft dus plotseling alle uh, reden om te voelen dat er wel wat uh, te halen valt. Lens over nu gemaakt. In het opjagen van tegenstander Jardel. De twee Brazilianen dus centraal achterin. Luis Jou is de andere. En Jardel zegt nu bedankt. Ik ga... Liggen en hebben een vrij schop versierd in het voorbijlopen. Want daarom haper ik even, denk ik, wat gebeurt er nou met de scheidsrechter in Lens. Maar die twee praten nog even na en Lens geeft de scheidsrechter nog een tikje. Alsof hij daarmee wil zeggen, goed gezien. En de volgende keer voorbij fluiten alsjeblieft. Diepe bal van Benfica, onderschept door PSV. Balbezit van Hutchinson. Draait weg van de tegenstander. Goed gegeven aan Bakal. Goed gegeven van Bakal aan Jutak. Bakal nu zelf de diepte in. Jutak draait naar binnen toe. Is dat handig? Jutak, ja, zo kan het. Hutchins is weer aangespeeld. Aan de rechterkant Manolev gestart. Hutchins ziet geen kans naar de bal te krijgen. Wordt vastgehouden door Saviola. Schrijft zich te laat doorspelen. PSV houdt de bal via Marcello. En Manolev staat dus er altijd aan de rechterkant. En de bal gaat naar het centrum. Labiat. Labiat. Vastgehouden. Dan van afstand geschoten door Labiat. Het was Lens die werd vastgehouden. Voor de tweede keer dat de jonge Labiat, 18 jaar oud, die pas. Van afstand uh, verneidigd kan uithalen. We hebben dat wel in het verleden gezien dat hij dat wel uh, in zich heeft. Het is een uh, prima voetballetje die ook durft. En nog in ieder geval niet gaat nadenken en zeggen van zak dit nou wel of zal ik dit nou niet doen. Gewoon ogen dicht en doen. En als je het dan op intuïtie doet en je hebt dat talent is dat toch vaak de beste oplossing. Doeltrap is er van uh, Roberto, de Spaanse keeper. Die bal gaat over iedereen heen. Dan is er een overtreding gemaakt op het middenveld ook door Cardoso. Die Marcello een duw in zijn rug geeft. Dan krijgt PSV geen ingooi maar zelfs een vrije schop. Die ongeveer te hoogte van de middenlijn ligt. 41 minuten op de klok. En dat uh, de score. Want ik zit even naar de monitor te kijken. Waar natuurlijk 2-0 staat. Daar staat uiteraard ook bij 3-4. Dat ziet er dan plotseling een stuk aantrekkelijker uit. Want zo is het. 1 goal. En PSV staat gewoon in de halve finale van de UEFA Cup. PSV komt weer met een uh, diepe bal. Waar Duzak niet bij kan. Waar het uitverdedigen van... Benfica ook niet je dat is. Die bal komt dan weer voor de voeten van Manolev. En zo mag PSV op de helft van de tegenstander blijven staan. Manolev speelt het dan vervolgens de bal over de zijlijn via zijn tegenstander Pek Sotto. De enige die dus van Benfica niet in de basis stond vergeleken met vorige week. Ingooi van PSV. Even door bakal aangeraakt en dan terug afgeleverd bij de mensen achterin. Via Rodriguez nu de opbouw van PSV. Tamata na een onwennige beginfase. Goed herstel. Goede trap ook nu naar Zujac. Ja, is net te hard. Hij wilde nog wel weer naartoe, Zuzak. Met een sliding en dan moeten de reclameborden nog uitkijken dat ze niet in botsing komen met de Hongaar. Maar uiteindelijk loopt het af met een doeltrap voor Roberto. 2-0 PSV bij Fika. We zitten in de slotfase van de eerste helft nog drie minuten te gaan. 2,5 minuut in Enschede bij FC Twente Villarreal. Met de voorsprong voor de Tukkers. 1-0. E de doelpunt is gemaakt door Bayrami. En Twente gooit veel energie in deze wedstrijd. Is overal, met name Ruiz net weer. Als verdediger actief aan de rechterkant. Maar Twente moet wel oppassen. Want die counter van Villarreal die zit er toch een keertje aan te komen. En Twente slaagt er niet in om echt de aanval af te maken. Het komt allemaal wel via aardig combinatiespel. Op de helft van de tegenstander. Maar dan nog eens een keer het geven van de juiste eindpaas. En het bereiken dus bijvoorbeeld van Spits dat is toch een beetje een, een probleem. De tijd gaat dringen, wil je vier doelpunten maken. En dat is toch de bedoeling in deze wedstrijd. Hoewel er nog maar drie hoeven te worden gemaakt natuurlijk. Nog maar drie. Omdat Bayrami er inmiddels al één heeft ingeschoten. Wout Brahma moet uitverdedigen vanuit zijn eigen strafschopgebied. Wordt lastig gevallen door de Borga. Dan kan Twente weer verder met Ruiz. Met nog anderhalve minuut hier dus op de klok in Enschede. En die 1-0 voorsprong voor FC Twente de de bal op de helft van de tegenstander 2-0 voor in de slotfase van de eerste helft Lens gezocht maar niet gevonden. De bal rol door naar de keeper die dan wel heel lang wacht om de bal op te pakken totdat Lens voor hem staat eigenlijk en dan de bal maar pakt. Geen oogcontact tussen de twee. Hij blijft zijn voor zich uitkijken Roberto. Lens zegt tegen de scheidsrechter, dat duurt wel erg lang. Komt de diepe bal Cardoso. De lucht in. nou ja, niet eens eigenlijk. Hij blijft staan in het duel met Marcello. De bal gaat naar de zijkant. Er is geen overtreding gemaakt uitverder van PSV. De Bal wil naar voren getrapt naar buiten het bereik gebleven van Labiad. Voor de voeten gekomen van Jardel. Die het opbouwen dan overlaat aan Louis Jouw. 44 minuten gespeeld. 2-0 de voorsprong voor PSV. Saviola aan de bal. Nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Nu komt wel Maxi Pereira weer eens mee. De rechte vleugelverdediger. Die raakt de bal in de drukte kwijt. Zuzak is keurig mee teruggelopen om hem te verdedigen. Dat hoort er dan wel bij. Want dat zagen we in de eerste wedstrijd ook. Dat Lent dat met name een paar keer vergat in duel met zijn tegenstander Coentrouw. Nu komt Pereira weer. Maar wordt het opgelost. Door de centrale verdediging. Want daar wordt de bal door Rodriguez weggekopt. Over de zijlijn ingooi voor Benfica. En Maxi Pereira kan dat ver. Dat liet hij ook vorige week zien. Dat is ook wel bekend van hem. Dat hij een end kan gooien. Dat doet hij dit keer niet over, Dan gooit de bal terug. In de laatste seconde van de eerste helft. Het Benfica publiek. En dat zijn er veel hier uit heel Europa gekomen. Maak maar weer eens wat lawaai. In de hoop dat hun ploeg dan nog de geest krijgt. In de slotfase van de eerste helft. wel tussen Zujac en Cesar Pexotto. Loopt uiteindelijk af met een balbezit in ieder geval voor PSV. Ik had niet de indruk dat er nou een overtreding werd gemaakt door de Portugees. Maar Dujak legt daar de bal neer alsof hij een vrije schop krijgt. Volgens mij is het gewoon een ingooien. Nee, vrije schop. Nou, vooruit maar. Die gaat naar Isaacson. Isaacson terug naar Dujak. En dan naderen we de extra tijd in Eindhoven. Het is 2-0 voor PSV. Er komen twee minuten extra bij. Cardoso een diepe bal, maar buitenspel. En dan heeft PSV nog twee minuten in deze eerste helft om te kijken of het nog mooier kan worden. Of dat ze dat nog even uitstellen voor het tweede bedrijf. Een minuutje extra in Enschede bij die 1-0 voorsprong voor FC Twente tegen Villarreal. Moet ik even aan Jos Daarden doorgeven dat ik een wolkje melk in de koffie wil. Want dat neemt hij zo voor me mee, na de rust. Maar wat hebben we een kans gezien voor FC Twente met een goede actie. Linkerkant straks op het gebied van Bayrami. Hij legt de bal bij de tweede paal en Janko komt dan 3 centimeter tekort om die bal binnen te schieten. Die had er gewoon in moeten. Dan is het 2-0 en wordt het toch allemaal anders. Psychologisch in elk geval. Nu moet Twente in de verdediging. Want er is een corner voor Villarreal aanstaande die door Borga genomen moet. Gaan worden, maar niet voordat een aantal mensen bij scheidsrechter Colm zijn geweest. Omdat het duwen en trekken is. Marchena is daarbij betrokken en Sander Bosker. Nou zal Bosker niet heel veel geduwd en getrokken hebben, maar wordt klem gezet door de Spaanse verdediger, de Spaanse International. En daar zal wat klaagwerk over zijn geweest. Colm heeft de twee toegesproken en dan kan die corner komen vanaf de linkerkant. Borga gaat dat doen. Nou moet Bosker komen. Ja, die komt wel met twee vuisten. Dan komt Mubarak. Die bal probeert hij in elk geval vanaf de rand van het schapsopgebied over Bosker heen te koppen. Dat lukt niet. Kieper heeft hem te pakken. Snelle uittrap weer van hem. Richting de helft van de Villarreal. Bayrami er wel achteraan. Maar dat is het laatste wat betreft de eerste helft. Column fluit voor de rust. 1-0. Doelpunt van Bayrami. Zorgt voor de ruststand. In Tuckers voordeel hier in Enschede. PSV in de laatste 40 seconden van de extra tijd van de eerste helft. PSV staat met 2-0 voor door de goals van Dujac en Lens. Nu komt wel Benfica met Cardoso. Die wel of niet een elleboog uitdeelt daaraan. Wijkens in ieder geval zelf ten val wordt gebracht. En er komt een vrije schop. Wat gebeurt dan in de slotseconde van de eerste helft. Nou moet PSV nog even met alle hands aan dek zorgen dat dat allemaal adequaat wordt opgelost. Want een treffer kan PSV bepaald niet gebruiken. Want dan zal PSV zelf nog twee keer moeten scoren om een verlenging af te dwingen. En met geen tegengoal zal PSV natuurlijk met één goal gewoon in de volgende ronde de halve finale staan. Vrije schop voor Benfica in de extra tijd van de eerste helft die er eigenlijk al op zit. Martins, invaller, achter de bal, daar is Isaac Zolle, oh, die zit mis, en, en, oh, gaat hij erin. Ja, doelpunt, oh, oh, oh, oh, het is de aanvoerder die het doet, het is Louis Jouw, die zorgt voor 2-1 in de slotseconde van de eerste helft. Wat een ongelofelijke domper voor PSV en hoorbaar, wat zijn er toch veel fans die hier in het stadion zitten van Benfica, uit de omringende landen met de auto hier naartoe gekomen, vermoedelijk. En die juichen nu hun longen stuk. Ja, uiteraard. Want dit is een belangrijke goal. 2-1. Nadat Isaacson wel komt op die vrije schot. Maar eigenlijk mis zit met zijn hand die bal. Alleen nog maar even kan schampen. Die komt dan bij de tweede paal. Voor de voeten van Luiz Jouw. Nou is dat een verdediger. Maar het is een Braziliaanse verdediger. En die kan dan nog wel voetballen ook. En heel stijlvol met een soort halve omhaal. Ramt hij de bal dan in de kruising. En zo krijgt Benfica dan toch nog een goal. En dat zou wel eens een hele belangrijke goal kunnen blijken. 2-1 is de ruststand, want het is nu rust in Eindhoven. Dat is dus toch ineens een domper. Een 1-0 bij Twente Villarreal... en 2-1 dus bij PSV tegen Benfica. Er is nog niet gescoord bij Braga tegen Dynamo Kiev. Ook daar is het rust. Wel één belangrijke situatie daar geweest... want Paulo Cesar kreeg een directe rode kaart. We spelen van Braga, dus die moeten de hele tweede helft nog met 10 man. Venise, vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondelier, taquillant pour une cerise pour abaiser, elle voulait qu'on l'appelle venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 Klerk was dat uit 1976 met Venise. FC Utrecht gaat morgen op bezoek bij Heerenveen in de Eredivisie. Belangrijk duel, want beide ploegen strijden nog voor de play-offs om Europees voetbal. Zowel Heerenveen als Utrecht draait in 2011 niet al te best. En dat is zwak uitgedrukt. Rob Fleur vroeg aan Utrechter Alje Schut waarom het niet loopt bij zijn club. Ja, uh, het gaat heel slecht de laatste tijd. Ik moet zeggen, uh, de resultaten zijn er niet. We hebben ook een paar keer pech gehad. Alleen, uh, het geluk moet je in principe afdwingen. En dat doen we op dit moment ook niet. Komt uit. Ik weet het niet, er zit iets, er zit iets niet helemaal uh, niet goed in de, in, de, in de kopjes op het moment bij ons. En uh, we moeten heel snel die om, omschakeling maken, anders dan, uh, ga je de verkeerde kant op. Is het seizoen toch te lang geweest met alle Europese inspanningen, wat de buitenwacht ja. beweert? Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen, ik voel me persoonlijk niet moe. Maar als je, als je ziet hoe, uh, hoe wij ogen, wij ogen inderdaad wat, wat flatser dan normaal. Wij moeten het hebben van onze veiligheid agressie. En dan kunnen wij een, een heel goed pos positiespel spelen. Maar nu hebben we het gevoel dat we steeds te laat zijn. En, uh, ja, dan wordt er al snel naar het aantal wedstrijden gewezen. En uh, echt een brede kern hebben we ook niet. Dus het zou kunnen, alleen uh, ja, ik, ik hou er niet van om excuses te zoeken. Heerenveen uit, Vitesse thuis, Excelsior uit, AZ, AZ thuis. Ja. ja, wat wil je weten? Met 12 punten is er geen probleem? Dat sowieso, nee. Ik denk dat wij minimaal 9 punten moeten halen. En uh, gezien het programma moet het ook kunnen. Maar is het nou pijnlijk dat bijvoorbeeld een hele kleine kans voor Heerenveen ook weer uh, mee kan spelen? Nee, want wij moeten niet naar Jereveen kijken. Dat uh, we hebben we vandaag ook gezegd op de training. Kijk, je moet naar jezelf kijken. Het is heel simpel. Uh, je kan zeggen, Her Herakles op één punt, die op, die op twee punten, drie op drie punten. Dat maakt allemaal niet uit. Zolang je zelf wint, heb je, heb je daar niks mee te maken. En wij zijn ook in staat om, om van die ploegen allemaal te winnen. En dan uh, alleen die omschakking in je, in, je, in je hoofd moet komen. En wij moeten weer als team opereren. Niet meer als, als linies. Vandaag zie je het ook op de training dat we te veel in linies denken. En te weinig als team. Hoe krijg je dat eruit? Hoe krijg je weer het echte Utrecht? Ja, de, dat elkaar, dan elkaar een keer de waarheid vertellen. Dat je een bepaalde adrenaline in je lijf krijgt. En, uh, en de, van daaruit energie uh, krijgt, zodat je, zodat je wat scherper bent. Is het de laatste weken heeft het daarna ontbroken? Ik denk het wel. Ik denk dat, uh, ik denk dat het allemaal te, iets te mak is geweest te, te tam. En uh, voor u te begrippen uh, hebben wij een bepaalde agressie nodig. Heeft de rol van de clubeigenaar eigenaar Frans van Seumer ook een rol gespeeld? Dat hij zei van Europees voetbal moet gehaald worden. Is dat onbewust druk geworden? Nee, niet, niet voor onze spelers in ieder geval. Uh, wij weten het hele jaar al dat het de doelstelling is. En, uh, wij hebben zelf ook erg genoten van deze Europese campagne dit jaar. En, uh, we willen niets liever dan daarna terug. Dus uh, wat ons betreft is dat heel normaal. Kijk, gezien de, de, de salarissen die betaald worden hier en uh, de uitgaven die gedaan zijn moeten wij minimaal strijden om Europees voetbal. Dus dat betekent minimaal play-offs en uh, het liefst uh, Europees voetbal halen. Dus dat is nou eenmaal de doelstelling bij deze club. En als je daar niet uh, aan, mee aan wil voldoen, dan moet je lekker weggaan. De plek leek zeker, mm -hmm. tot voor enige weken geleden. Ja. Met wat voor gevoel ga je nou naar Heerenveen toe? Dat we moeten winnen. En dat we nee. willen winnen. En dat we dus gewoon volop de aanval spelen daar. Heerenveen zit ook niet echt in een, uh, in een goede, goede vorm. Dat we daarop houden. En we willen gewoon drie punten halen. Je moet drie punten halen. Ja, we moeten drie punten halen. En dan thuis, uh, thuis uh, volgende week uh, in ieder geval een gat slaan naar de, naar de concurrentie. En dan is het weer rustig in Utrecht? Nee, want dan staan we pas in de play-offs. Kijk, en nogmaals, wij, moeten, wij willen naar Europees voetbal. Kijk, dit is maar een tussenstap op weg naar het uiteindelijke doel. Dat zei je Schut. We zijn zo meteen nationaal bij u terug met de tweede helft van PSV tegen Benfica En die van Twente tegen Villarreal. Tot zo. En dan Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Vitesse Groningen. Dit is toch een eigen goal ook. Roda VVV. De rebound en die gaat er wel in. Ja. Chelsea. Alvordussen. En AZ ADO. En nu kan AZ wel dreivend worden. En ook de finale play-offs volleybal, handbal en korfbal. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.